De ene verbouwing is de andere niet. Daar gaan ze bij Café de Kip dan ook zeer binnenkort achterkomen. Hier is Citroentje met suiker. Hmm. Nou, nou, nou. Gaat het een beetje, jongen? Je zit zo zwaar te zuchten. Ach ja, pa. Laat Toost de administratie van de kip dan doen, als je er zelf zo mee zit. Dat doet ze al vanaf de 15e. Ze weet niet beter, jongen. Toost weet niet beter. Dat haalt je de koekoek.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 Nou, dat peutje kan op elk moment naar beneden de Dat bestaat niet. Nou, godswegen zijn werkelijk ondoorgrondelijk. Maar nu heb ik dus een offerte aangevraagd. Of liever gezegd, dat heeft Toos gedaan. Ja? ja van de fermakribbe. Hier, moet je eens even zien. Godzame. <laughs> of je een emmer leeg Nou, dat bedoel ik nou. Volgens mij willen ze die pui maken van beroemd hout. En beroemde spijkers.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 Zullen we een muntje opgooien? In mijn kop. Eh, uh, nee, munt. Nee, nee, nee, nee, toch maar kop. Geef eens een muntje. Wel, ja, de verbouwing is nog niet begonnen. Of ik ben mijn eerste euro al kwijt. Zet zei Sta je er vanavond helemaal alleen voor? Oh ja, Tante Ali meet op de vrije avond. Om de administratie oh. te doen. Ah, oké, maar. ja. Nou, echt waar. Als ik dit soort verhalen hoor, ben ik gewoon blij dat ik nooit getrouwd ben geweest. Oh. Ja. Lekker vrij om te gaan en te staan waar ik wilde. En mijn enige grote liefde is altijd het theater geweest. Oh, liefde wel... tussen de slaapdeuren. Ja, lach jij maar, Leo. <laughs> maar sinds Bebte van Doris met die de leesmap... ...komt aan jouw liefdesleven ook geen ander levend wezen ja, te plaatsen. ik geef He? en wel heel wat leuke muiden ah, nou, Ja, Nou, nou. Gaat het anders ja, Zeg, Al dat, uh, dat is jouw mobiel hoor, tante Aoi. Ja, dat weet ik. Maar nou, waarom neem je dat niet op?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 En mijn man is rijker dan de jouwe. Mens, je bent niet eens getrouwd. Hoe kan een man dan raken zijn dan de jouwe? Ja. Nou ja, eh. Uh, de... Je hebt er gezegd dat je getrouwd bent? althans tante Ari. Ik heb misschien wel eens iets in die richting laten vallen, maar. Oh. Zelfs de telefoon klinkt hysterischer als zij belt. Nou, neem dan op. Ja, nee, neem, op. Nee. Nee, neem, op. Nee. Nee, neem op. Nee, neem op! Nee. Nee, neem op! Nee. Nee, neem op. Nee op. nee, op! Nee, op! Mees, pa! Het ontbijt is het klaar. Oh, dat lukt. Ja, heerlijk, lekker, zeg. lekker. Hoe willen jullie eieren? Oogjes open of oogjes dicht? Eh, uh, open maar. Eh, uh, dicht. Zeg. Ja? Jij zegt het, hè? Nee, jij zegt het. Nee, we nee, hebben afgesproken. meis, jij zegt het. Nee, jij moet het zeggen. Nou, goed dan. Zeg, lieve Toos. Uh. Eh, uh, mees hier, die wil jou iets vertellen. Oh. Wat is er aan het handje? Nou, wat je, wat je vader eigenlijk wilde zeggen... Uh, ...ik heb hier de offerte van de firma Kribbeleren hè, voor dat puitje. Ik wil niet veel zeggen, maar uh, voor dat geld kun je de koningin laten komen. Goedkoop is duurkoop, mees. We hebben het erover gehad, dit is niet iets waarop we willen besparen. Nou, uh, daar wilde pa en ik het dus even met je over hebben, hè. Volgens ons kan het goed en goedkoop. Oh nee, Grachten komt er hier niet meer in. Weet je dat ik nou nog wel eens zweetend wakker word... als ik eraan denk wat hij met dat vooruitschuurtje schuurtje heeft uitgevreten toen? De Noord-Zuidlijn is er niks bij. Nou, Mij dan. vind je nou niet nee, zo op? Nee, precies. Het gaat helemaal niet over Grachten Gerritje. Nee. Mees heeft namelijk een uitstekende timmerman gevonden. Ja. Een vakman, als ik het zo zeggen mag. Precies. We huren de firma Kribben in en daarmee uit. Alsjeblieft.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 En daarom komt hij nou naar beneden. Met de firma Kribbe. Hij oh. heeft vijftig jaar gestaan. Wou jij soms zeggen dat ik rotzooi heb afgeleverd? Wil jij soms oh. zeggen dat hij rotzooi heeft afgeleverd? Die pui van mijn bloed, zweet en tranen. Van zijn bloed, zweet en tranen. Vroeger vond je je vader een grote, sterke held. En nu dat het zover moet komen dat ik dit nog moet meemaken. dat ja, je vader dat nog moet meemaken. Hé hey, jongens, zo bedoel ik dat toch niet? Oh. Hey. We kunnen het pato gewoon laten proberen? Ja, of heb je liever graag de Al Over mijn lijk. Kom nou, Tozie. Meisje van me. Of vertrouw je je eigenste papi niet? Nou, vooruit dan maar. Maar als het misgaat... Het gaat niet mis. Als het misgaat, dan bel ik graag de Gerretje. Mani zegt dat die griezel voor twee tientjes je knieschijven komt uitlepelen. Dus uiteindelijk heb ik wat toegegeven. Ja, dat, wat kon ik anders? Morgen begint die. Waarom bel je graag de gerritje niet? Ik heb gehoord dat uh... men stem die telefoon op. Ik ben gek van dat gebel. Ik heb er zelfs niet eens meer horen denken. Oh, wacht. Maar... Hey, hey, hey, blijf met je poot uit betast. Met, met geen veel over tante Wie? Ali. Wie? Yvette? Wat leuk. ja. Ja, ik geef er even, hoor. Mm. Ali, het is voor jou. Awesome. Ja, hallo, met Ali. Oh, Yvette. Ja, ik was net het personeel aan het inspecteren. Wat? Je, je weet hoe ze zijn, hè, die lui. Ken hoor, Ja, ja. Wat een oei. rust. weet je? Ja, alles beter dan dat gerinkeld. De hele samenleving hangt tegenwoordig van alarmbellen aan elkaar. Sinds ik weet dat pa die puig gaat doen, heb ik er anders ook een paar in mijn hoofd. En die zet je een stuk minder makkelijk uit. Ja, kom, kom, meid. Enig, dat doen we, hè? Ja. Tada, toedelo. Dag. Da, ta, Zegt tante Ali, gaat het wel? Dat was die vets. Ze komt morgen op Schiphol. Ze wil me zien. En dat is niet goed omdat... En dat is niet goed omdat het Yvette is. Mijn zuster, Yvette, uit Parijs. Met de rijke man en de autocature. Met de sudderans en de la la. Wat komt ze hier in godsnaam doen? Nou, misschien wil ze dus zien. Dit kan toch? Nee, je kent haar niet. Het enige wat ze hier komt doen is de is nieuwe bommantel laten zien. En de tiara. Ze mag het niet weten. Ze mag het niet weten. Oh, niks. Nou, niks. Ze, ze, ze mag niet weten dat, dat ik er eigenlijk niet moet, omdat, omdat dat haar pijn zou doen. Hè? En dat, dat wil ik niet. Oh, wat ben je uh, toch een tante Ali. <laughs> ja, of uh, Vet mag niet weten dat tante Ali nou een vrijster is en een vrouw. Omdat de lieve zusterij vertelt dat ze getrouwd is met een nog rijkere man. En dat ze de immer ster uit het theater is.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 Je bent lekker bezig met een steunmuur naar beneden te halen. Hier, ik heb de bouwtekeningen gevonden. Bouwtekeningen, bouwtekeningen. <laughs> en ik zal niet weten hoe de kip in elkaar zit. Met mijn eigen heb ja, ik Ja, ja, al... ja, dat weten we nou wel, pa. Waarom ga je niet even lekker schatten, hè? Ik heb broodjes en koffies. Oh, lekker. Meis, kom je er ook even bij zitten? Eh, uh, uh, werk openleg. Waar kom? Hé, hey. Leo? Leo, ben jij dat?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 Huh? wat? Waar gaat het over? Oh, uh, had ik het niet verteld? Nee. Dat is tante Ali's rijke zuster uit Parijs, die landt is op Schiphol. Oh. Dus nu zijn tante Ali en Leo Bloempot al jaren gelukkig getrouwd. In stinkend rijk, als ik het mag geloven. Wat een flauwe kul allemaal. Wat zou je denken? Uh, denk erom dat jullie me straks niet verraden, hè? Ja. Het is maar voor even... Binnen een uur heb ik er plots. Ja, maar waarom moet dat hier, Tata Ali? We zijn aan het verbouwen. Omdat ze misschien niet gelooft dat er van bieseling tot borculootjes op een halfwoningkie op de Albert Cuyp zitten. Daarom. Ach, ja, ik vraag het maar. Ja, ja. Zeg, Paul, heb je even tijd om naar die bouwtekeningen te kijken? Hier, kijk. Dit is de paal. En dit hier is de steunmuur. Hmm. En die haal jij nou weg?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 Ja, natuurlijk, mijn uh, raison d'être. Ja, je van het, mijn leven. Ja, je hoeft het er weer niet zo dik bovenop te leggen. Dan wordt het ongeloofwaardig. Oh, kijk daar. De, de deur gaat open. Hé, uh, hey, ze zit er niet tussen. Ik zie er niet. Of is dat er? Nee, nee, nee, nee dat is er ook niet. Veel te jong, veel te jong. Ik heb er natuurlijk in geen jaren gezien. Ik zal het toch wel herkennen, Ja, oh, god, dat is er. Oh, kijk, hey, lach maar, lach maar. Doe, doe net of je er niet ziet, hè? Annie! Annie jij Jenny! Oh, wie geluwe wit! Hoe hoor jij dat? Nou ja, je bent geen spot voor rond, <laughs> <laughs> Behalve dat je natuurlijk veel ouder bent geworden, is je man niet meegekomen. God wat jammer, wilde hij niet met je mee. Nee, Jij bent ook niets veranderd. Dat loosje in jou. Dat heb ik altijd bewonderd. Om je zo onbekommerd in grauwe Loren te hijzen. En je haren gewoon als een zwabber om je hoofd te laten hangen. Uh, ja. Uh, dit is mijn man. Oh. Cornelis van Bieseling tot Borculo. Uh, Hij is ontzettend rijk. Hij uh. staat van Bieseling tot Borculo hier. Wat doet de dollar? Paas ziet lekker op, hè? Met die pui. Heb je mijn aspirintjes ergens gezien? Ik heb een de kop, kopwijn. Oh, zijn we nu ineens ook al tegen de vooruitgang? Ik ben voor de vooruitgang. Hmm. En ik ben tegen zinloos geweld, Oh mees. Heb je gezien wat er met die zijmuur is oh, gebeurd? Oh, nou nou, nou, nou, nou, dat heeft hij al lang gesteurd, hoor. Dat zet hij later wel weer recht, zegt hij. Mees...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 En zo hebben we toch maar mooi veel geld bespaard door de firma Kribbe buiten de deur te houden. Het is een mooi paadje, pa, ja. Vakwerk is het, en die duur? Helemaal niet duur. Ik bel in elk geval de firma Kribbe voor een inspectie. We zijn gesloten. In. Dan oh, bent u het dan? Al? Ja, Cornelis en ik dachten dat jullie het wel leuk zouden vinden om Yvette even te zien. Doen, ja, uh, Yvette uh, is mijn zus uh, uit Parijs. Voorzover. Uh, oh, Hallo, Cornelis. Leo Bloempot.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 Hmm. Maar ik zou toch graag zien waar jullie wonen, Cornelis. Dat vochtige landgoed aan de rand van de stad waar Ali me over vertelde. Met die bediende vertrekken en die stol met volbloed renpaarden. Nou, daar zullen we even gaan zitten. Teus, ja? breng me een fles van je beste bubbles. Uh, niet die voor de klanten, hè? Ah, nou, we hebben net de laatste fles verkocht. O, die. Maar ik heb nog wel een leuke wijn Migraine staan, hoor. Kan ik je daarvoor interesseren? Oh, majefiek. En zeg, Cornelis, mocht ik je naar je zaken vragen? En mijn man en jij kennen vast wel dezelfde mensen. Kijk eens aan, één flesje wijn en een biertje volle... Cornelis van Bieseling tot Borculo. Nou, uh, uh, uh, Freddy Heineken natuurlijk. En, uh... Oh. Dus jullie zullen een goede vrienden zijn. Waarom heb ik jullie dan niet gezien op zijn kerstparty? Iedereen was uitgenodigd. Het <lacht> en, en ik heb jullie ook niet gezien, dat gezien dat op, op die roze. Curieus. Uh, uh, Van Bieselingen tot Borgulo hier. Wat doet de dolla? Ach, laten we niet over zaken praten. Het is zo ordinair. Laten we het eens over jou hebben, Ivette. Uh, Wat? Waarom is jouw man eigenlijk niet meegekomen? Ach, die schot, hij heeft het druk. Ja, vervelend hè, als je man je niet ziet staan. Nou, daar heeft mijn Cornelis gelukkig geen last van. Hey, uh, mijn beroemde vrienden en kennissen kunnen allemaal niet geloven... hoe ik het getroffen heb met Tante Adi. Uh, ze zouden hun superslanke filmster-vriendinnetjes willen inruilen om ook maar een kans bij haar te maken. Zeg, Cornelis, waarom noem jij je eigen vrouw eigenlijk Tante Adi? Kijk, <coughs> kijk, <coughs> van wie zijn dat in het op hier? Ik neem vier aandelen te af! Zeg, Livet, ben jij zoveel aangekomen? Ja, je roek zit zo raar. Helemaal niet, Oh. Maar het is ook goed te zien dat jij de laatste tijd slecht van de gevulde koeken af kan blijven. Oh, meis. Ik kan hier gewoon niet meer kijken. Echt niet? Ik kan mijn ogen er juist niet vanaf houden. Ik zet 25 euro op, tante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 Nee, toch? Ja. Oh, Toos, mag ik even een glaasje water voor Gerda? De, de vernedering. Ik ben ingeruild voor een jonge model. Erg is, ze lijkt precies op mij zoals ik eruit zag in de jaren vocht. Oh, wat een schoen. Kijk eens, een glaasje water, alsjeblieft. Dankjewel. Nou, Hé hey Leo, moet jij niet bij je vrouw blijven? Nou, rol is uitgespeeld. Ja, die ze hebben we mijn mijn knippen. Ik krijg hem niet voor. We, we waren op huwelijkse voorwaardigen trouwens. Oh. En hij heeft niet alleen al onze spullen meegenomen... Nee? ...maar ook al onze vrienden. Ik moet helemaal opnieuw beginnen. Oh, my. nou, wat maar stil ah. Je lijkt tante Marie wel. Zo'n mooie jonge meid als jij doet altijd wel weer het geluk. Ik mooi. Jij was toch zeker altijd de schoonheid van nou, ons tweeën. Nou, nou, nou, nou. Je weet toch dat ik altijd jaloers op je ben geweest op jouw theaterleven. O, en je hebt ook nog zo'n fantastische man. Oh, nee. nee. Leo Bloempot bedoel je. Nee, dat is de buurtkapper. Ja, nou we het er toch over hebben. Ik eh, ben tegenwoordig gewoon toiletje vrouw, hoor. Zeg, krijg nou wat. Zit je mij in de mouwen te nemen, hè? Nee, nee, nee, nou niet meer. Och, och. Och Gerda, helemaal op het eind zijn we toch gewoon weer twee hele normale Rotterdamse meiden. En ik zou nooit iets anders willen zijn. Oh, ik hou het niet meer de de puin. Pa. Ik zei net dat ik met pensioen ging en de stad verliet. Ui! Pak hier!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 De vrouw bedenkt dat hij er zelf niet meer kan. Helaas, uw man heeft niks geleerd. De kraan die lekt en hij besweert. Dat draait ik zelf al even aan. Hij pakt zijn nieuwe tang En werpt zich op de arme kraan. Wordt een beetje bang. En tuurlijk zult u merken. Heeft die toch weer gepresst. Alle afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via citroentjemetsuiker.kro.nl. En ook de podcast, Leo. Oh ja, na meteen.